Met het NOS Journaal. Amnesty verdeel de strijdende partijen in Libië. De mensenrechtenorganisatie sprak met getuigen die hebben gevochten aan de kant van Gaddafi. Ze zeggen dat ze zijn opgesloten in overvolle gevangenissen en zijn mishandeld. Aanhangers van Gaddafi hebben zich volgens Amnesty schuldig gemaakt aan verkrachting van gevangenen. De Nationale Overgangsraad in Libië regeert nu vanuit Tripoli. Tot nu toe was Benghazi in het oosten van het land de standplaats van de opstandelingen. Gisteravond laat werd nog even gevochten in een wijk vlakbij het voormalige hoofdkwartier van Gaddafi in Tripoli. De opstandelingen vermoeden dat veel leden van zijn regime zich daar schuil houden. De oostkust van de Verenigde Staten bereidt zich voor op de komst van de orkaan Irene. In onder meer New York, New Jersey en Virginia is de noodtoestand afgekondigd. Honderdduizenden mensen in het gebied worden geëvacueerd. De orkaan Irene komt naar verwachting zaterdag aan land bij Noord-Carolina en trekt dan waarschijnlijk verder langs de oostkust van de VS.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 Bij een aanval op een casino in Mexico zijn zeker 51 mensen gedood. Gewapende mannen drongen het gebouw in de stad Monterrey binnen, sprenkelde brandstof op de grond en staken het casino in brand. De afgelopen maanden neemt het geweld in de Noord-Mexicaanse stad snel toe. Twee drugskartels vechten in Monterrey een machtsstrijd uit, waarbij al veel doden zijn gevallen. PSV en AZ hebben zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. PSV versloeg het Oostenrijkse SV Riet met 5-0. AZ won ook ruim met 6-0 van Alessund uit Noorwegen. Vandaag is de loting voor de groepsfase van de Europa League. Het weer in het oosten is nog droog. In het westen regen. Het wordt maximaal 27 graden. In de middag trekken er stevige onweersbuien over het land. Vanaf morgen wordt het koeler. Het maximaal van 19 graden. Dit was het. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan files op de A2, Den Bosch, Amsterdam... tussen knop het Oude Rijn en Maarse 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En op de A12 Utrecht en Den Haag bij Blijswijk 2 kilometer. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeerd... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker...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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zo zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de hamming van ZFM Jazz. Goedemorgen luisteraars Deze vrolijke tonen is weer een mooi begin van twee uur jazz op CFM Vandaag uh, gebracht door David Habig en Peter den Boer Vandaag doen we veel Nederlandse jazzmuzici, Maar ook Duitse en Franse Grote jongens, kleine jongens, van alles door elkaar We begonnen met een um, groepje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 Blah <laughs> blah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 zijn uh, Cubaanse roots van meneer Harris, die zijn duidelijk hoorbaar wat bijzonder aan hem is dat hij heel veel geëxperimenteerd heeft met, uh, met muziekinstrumenten hij heeft uh, een soort uh, aardvader van de ap bijzonder apart uh, elektrisch versterkte saxofoon en heeft ook veel geëxperimenteerd ge met saxofoons, met trompetmondstukken of trompetten met saxmondstukken dit terzijde wat ook een, een mooie Afrikaanse-achtige beat op de achtergrond heeft, is het volgende stuk van het trio van Monty Alexander met John Clayton op de bas en Jeff Hamilton op de drums. Nou, mooie kan het niet opgenomen in de boerenhofsteden, waar ze, natuurlijk, de ouderen onder ons zullen dat nog herinneren dat we elke donderdagavond prachtige opname, live opname hadden vanuit de boerenhofsteden.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 Eerste uur um, Ik, David Hamig en Peter den Boer um, Zijn na het Nieuws van 11 uur Weer bij u terug Tot zo.